Al daar vraagt een agressieve skinhead hem op zijn koffer te passen met de beleefdheid van een, ja, van een agressieve skinhead. Ja, ik moet schijten als een reiger, dus let jij even op mijn koffer, wil je? Helaas voor de skinhead vertrekt de bus naar Buringen eerder dan hij zijn behoefte kan doen. En omdat Alan de koffer niet uit het oog mocht verliezen, heeft hij deze maar meegenomen. Als de skinhead wat vriendelijker was geweest tegen Alan, dan had hij wellicht op de volgende bus gewacht. Alans recalcitrantie, jegens onbeleefdheid, was als kind al sterk aanwezig. Alan is dertien als hij met de erfenis van zijn overleden ouders een bommenbedrijfje start. Tijdens een van zijn testen blaast hij een soort van perongeluk de oplichter Gustafsson op. Een piet de peuterig pisflutje. Ik zou echt even aan de kant gaan als ik u was. Politiebureau in Uxhut, 1923. Als Gustafsson mij lastig wil vallen terwijl ik aan het werk ben, dan is dat zijn keuze, niet de mijne. Alon, kom op. Iedereen weet van de moeilijkheden tussen jou en koopman Gustafsson. Moeilijkheden? Ik had geen moeilijkheden. Hij had misschien moeilijkheden met mij. Nou ja, nu ook niet meer natuurlijk. Wat moeten we nou toch met jou? Heb je er geen spijt van? Natuurlijk. Ik had liever dat het niet gebeurd was. Maar zoals mijn moeder altijd zei, het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. En ik zei dat hij aan de kant moest gaan en niet één keer. Luister, Alan, je wordt beschuldigd van moord. Zo simpel is het. En elke rechter in Zweden zal je schuldig verklaren, neem dat maar van me aan. Twintig jaar, Alan, dertig als je pech hebt. Maar er is een alternatief. Oh. Er is een hele knappe dokter in Uppsala die over jou gehoord heeft. En hij is erg in je geïnteresseerd. Hij wil je graag onderzoeken vanwege je. Eh, vanwege je neigingen. En ik heb ervoor gezorgd dat je naar zijn kliniek kan. Neigingen? Ik weet van geen neigingen. Het is dit of de gevangenis, Alan? Je vertrekt morgen. Als ik jou was, zou ik mij maar even heel erg dankbaar zijn. In 1922, in the small country of Sweden, the world's first government institute of race biology is established. The Institute of Race Biology in Uppsala, under its founder Hermann Lundborg, is the center of Swedish race research. In the pursuit of positive and negative heritage, towns and parishes, prisons and correctional institutions are visited. The Institute places peculiar emphasis on anthropological measurements and ethnic attributes. Reis goed verlopen, Carlson. Uitstekend, dokter Loenbork. Het is prima vertoeven in de gevangenis, dat moet gezegd. Maar na een maandje wil je toch wel even de benen strekken. Mm -hmm. Mm -hmm. Als ik vragen mag, dokter Loenbork, wat onderzoekt u hier precies? Agent Krook heeft me eigenlijk nog helemaal niks... Uh... Negers in je familie, Carlson. Pardon? Negers. Heb je negers in je familie? Uh, Zwarte, kleurlingen, roetpoppen, nikkertjes? Niet dat ik weet. Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb zelfs nog nooit een donker iemand gezien. U wel? Ik moet zeggen, ik zou het best graag willen. Dat moet toch prachtig zijn? Zou man. jij zeggen dat je op je vader lijkt? Wat? Je vader? Oh, ja, behoorlijk. Mijn moeder zaliger zei vroeger altijd... Blaas je graag mensen op. Geeft het je gevoel van bevrediging, van macht, van wellust, misschien? Uh, ik, uh, Zuster Astrid, kom uh, Karlsons hoofd eens opmeten. Ja, meneer. Dokter Loenbork, mag ik vragen... Even stil, meneer ja, Karlsson. Uh, even kijken, Dat is een brave jongen. Uh, 60 centimeter, dokter. 60, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat dacht ik. Mag ik vragen waarom dat... Uh... Weet jij wat sociaal beleid is... Nee. Dat is waar wij ons hiermee bezighouden. Wij reorganiseren de samenleving. Om als volk te overleven in de moderne maatschappij moet je sterk zijn en weerbaar. Denk je ook niet, Carlson? Ja? Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Kijk, iedereen heeft een genetische erfenis vol goede genen en slechte genen. Sommige bevolkingsgroepen hebben wat meer goede genen, sommige wat meer slechte wij brengen die in kaart, zodat we weten welke kanten we moeten stimuleren... en welke we moeten onderdrukken. Sociaal beleid. Zo beschermen wij het Zweedse volk tegen inferieure elementen. Die moeten natuurlijk niet de kans krijgen om zich voor te planten, of wel? Uh, dus... Alain Karlsson, 19 jaar oud, meer dan een tikje langzaam, een verregaand geretardeerde vader en zelf gruwelijk gewelddadig. Wat denk je? Dat kunnen we misschien maar beter meteen de kop indrukken. Ja, ja, ja, ja. Zuster Astrid, maak Karlsson hier klaar voor de operatie. Wat? Uh, dokter Loempork, alle operatiekamers zijn bezet. Dan doe je het op de gang. Maar uh... dat is de toekomst, meneer Karlsson. Nu in Zweden, straks in heel Europa. In Sweden, race hygiene theories merge with the vision of the welfare state. Social engineers are responsible for organizing society for the greater good. The nation ranks higher than the individual. The Swedish stock must be protected from inferior and foreign elements, fortified to meet the growing demands of modern society. Individuals with inferior traits must be prevented from procreating. In Germany, the Swedish efforts arouse admiration. The Institute of Race Biology in Uppsala, writes the journal Dissona, will rouse Germany's dawning race research to life. jaar zijn verstreken sinds dokter Loonborg ervoor zorgde dat Alans inferieure kwaliteiten dan in ieder geval niet meer doorgegeven kunnen worden. Ondertussen raakt heel Europa in de band van genetica, de wetenschap van de toekomst. De wereld is een stapel bouwstenen en iedereen speelt mee. Loonborgs kliniek raakt overvol. De kliniek van dokter Lundborg, 1929. Karlsson. Dokter Lundborg. Spullen pakken. Je mag gaan. Wat? Ik heb met agent politiechef Krook gepraat. Jij gaat terug naar huis. Waarom? Je bent hier nu zes jaar geweest. Ik denk dat wij de bodem van jouw opgedroogd brein... ondertussen wel zo'n beetje bereikt hebben, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat zou goed kunnen... Het is natuurlijk sowieso te bediscussiëren... hoeveel er nou helemaal valt af te leiden... aan de afmeting van iemands schedel en de grootte. van Je neemt ruimte in, Carlson. Levensruimte, zogezegd. Ja? Ja, ja, ja, ja. En die levensruimte... die kan een stuk beter gebruikt worden. Ons onderzoek groeit met de dag. Zelfs het parlement begint te begrijpen... wat wij hier doen. Ze financieren een gigantisch onderzoek. En weet jij wel... hoeveel inferieure mensen ik straks moet steriliseren? Hé, hey, de treinladingen vol... We kunnen ze daarna niet meteen weer op straat gooien. Ze moeten goed verzorgd worden. Het is niet hun schuld dat ze minderwaardig zijn. Dus wij hebben alle bedden nodig. Pak je spullen. Je vertrekt over een de uur. Uiteraard, dokter. Dank u wel, dokter. Ja. En veel succes nog met uw onderzoek. Ja. Ik hoop van harte dat u binnenkort aan eindelijk ontdekt waarom het nou precies zo erg is om zwart te zijn. Goedemiddag, meneer. waar mag het zijn? Een enkeltje uxult, alstublieft. Ik ga naar huis. Niet voor dat bedrag, meneer. Voor dat bedrag gaat u hoger naar Fleen. Nou, geen probleem. Dan loop ik de rest. Wat beweging zal me goed doen? Eindelijk terug naar mijn huisje. Dat heeft er toch al die tijd maar mooi alleen voor gestaan. Hallo? Hallo? Wat een bende. Daar zou ik niet in gaan als ik jou was. Pardon? Kan ieder moment instorten. Wel nee, joh. Dit is hartstikke stevig. Stevig. De fundering is totaal verrot. Een likje verf misschien. Maar dan is dit weer een prachtig huis, joh. Dat is toch geen huis meer te noemen, joh. Pardon? Kijk nou. Daar kan toch niemand meer wonen? Wat zei je? In dat huis kan niemand meer wonen. Ja. Ja, ik zie het. Ja, je hebt gelijk. Hier kan niemand meer wonen. Nee. He, he. Dat zeg ik toch. Wat doe jij nou? Wat zeg ik nou net? Het is levensgevaarlijk daarbinnen. Dat huis spookt, joh. Echt. Heeft jarenlang een of andere gevaarlijke gek gewoond. Is dat zo? Oh ja, absoluut. Alan Carlson. Een wandelende losse steek, die vent. Blies constant dingen op. Dat meen je? Heel Ruxhult was doodsbang voor hem. Hij heeft zelfs een keer een man opgeblazen. Ja, echt. Gewoon om te zien hoe dat spatten zou. Had hem uitgekleed en vastgebonden... en stak toen in iedere lichaamsholte een staafdynamiet. Nou, nou, nou. Wat hm. werk. Ja, maar dat was de kik, hè, snap je? Macht, daar huilde niet op. Die halve garen. En toen van de ene op de andere dag was hij opeens verdwenen. Iedereen dacht dat hij in de gevangenis zat. Zo'n gevaarlijke gek, dat moest toch wel. Maar mijn broer, hè. Mijn broer. Die werkt daar. En die heeft hem nooit gezien. Helemaal nooit. Een groot mysterie. Eens even zien. Die. Daarin. En dan deze. Zo. Dat lijkt me voldoende. Ze zeggen dat hij s'nachts door Uxhult spookt. Ouders vertellen hun kinderen spookverhalen. Als je stout bent geweest, zeggen ze dan... ...komt Alan je halen. Dan blaast Alan je op. Zo. Wat heb jij daar binnen gedaan? Oh, niks. Even rondgekeken. Kom naar maar gauw hierheen. Het is levensgevaarlijk daar. Ik ben rond trouwens. Aangenaam. Ik heb jou niet eerder gezien, of wel? Uh, waarschijnlijk niet. Zeg, beste Roem. Wil jij even een paar stappen achteruit doen? Wat? Even een paar stappen. Oké, okay, maar... Nog iets, iets verder. Zo? Lijkt me prima. Zeg, wie ben jij eigenlijk? En wat was jij daar binnen aan het... 70 jaar verstreken tussen Alans ontslag uit dokter Loenborks kliniek... en zijn verdwijning uit het verzorgingstehuis van zuster Alice. Die begint, ondanks haar doorgaans kalme en evenwichtige natuur... nu lichtelijk in paniek te raken. Tegen haar verwachtingen in is Alan nog altijd niet teruggevonden. En zo ondertussen beginnen ook de gasten te vermoeden... dat er iets niet in de haak is. Een bakje kwark. Wat een onzin. Daar ga ik mooi hier aan beginnen, ze bekijken het maar. Malmkeöping, 2005. Zuster Ilse? Ik... Zuster Alice, daar bent u. Gaat alles nog goed? Gaat alles uh, goed? hè? Ja, natuurlijk gaat alles nog goed. Gaat u toch zitten, hoofdcommissaris. Heeft u al kwark? Daar dat kwark. Gewoon pakken, hè? Het is feest vandaag. Het kan niet op. Nee. Zuster Alice, we zijn hier nu al. Mama, ze speelt u nog eens wat. Ah, de blokfluit, dat is toch zo'n mooi instrument. Heel gevoelig, vindt iedereen. Zuster Ilse, geen spoor van Alan. Ik heb overal gezocht. Oh, dit je me niet, Alan. En nu? Wat moet het nu? Ah, er zit niks anders op. Uh, uh, hallo? Uh, hallo allemaal? Hallo? Uh, ik ben bang dat ik slecht nieuws heb. Alan Carlsen is spoorloos. Wat? Compleet verdwenen. Uit zijn raam geklommen en weg. Uit zijn raam? Ja, burgemeester, uit zijn raam. Dit is geen probleem, dit is niet erg. We moeten alleen heel even... Uit zijn raam? Ja, uit zijn raam, ja. Hij heeft zijn raam opengedaan en hij is uit zijn raam naar buiten geklommen. Hoe moeilijk is het? <lacht> uh, maar geen zorgen, nee. Hoe ver kan hij zijn als hij normaal niet eens de wc redt? Echt, je zou zijn pantoffels eens moeten ruiken. Brandt er zo een derde neusgat bij. Die geur. <lacht> Goed. Eh, zuster Ilse, jij zoekt in de tuin, burgemeester in de Olmenstraat... ...hoofdcommissaris, u weet vast wel wat u doen moet, hè? Nou, zuster Alice, het is al laat. Ik moet nu toch echt weer... Nou, wat staan jullie hier nou nog? Verspreiden! Hup! Maar... Hup, Wat ga jij doen? Ik, ik ga mijn zus bellen. Bianca werkt voor de officier van justitie, Raandelid. Dat weet je intussen toch wel? Het is heel indrukwekkend en zij kan ons vast helpen. Het belangrijkste is geen paniek. Maar... Geen paniek! Geen paniek! Ik zou maar vast heel bang worden als ik jou was, Alan. Alles nog kits daar, uh, Alan? Uitstekend, Lennart. Ik moet zeggen, ik heb mezelf zo op mijn plek gevoeld als in jouw bus. Echt waar? Ja, echt waar. Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd, weet je dat? Je moet trots kunnen zijn op je werk, dat is belangrijk. Ik weet mijn allereerste bedrijfje nog. Wat was ik daar trots op. Ik moest er helaas alweer snel mee ophouden. Waarom dat? Wat kleine ongelukjes op de werkvloer. Zeg, zeg, zeg. Kom jij scheeuwgaan terug. Waag het niet om weg te lopen als ik tegen je praat. Ach, dat kan toch gebeuren. Dat vond ik nou ook. Ik heb nooit begrepen waarom mensen er altijd zo op staan om in paniek te raken. Ik heb daar nooit de lol van ingezien. Ik zeg... Lekker zitten, dutje doen. Mijn idee! Zusterkatvies. Zuster, Dat is ook niet in de tuin! Burgemeester? Ik ben. Ik, ik ben die Olmestraat... Die, die hele Olmestraat... drie keer afgerend. Geen. geen spoor te vinden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, geen paniek. Dit is geen probleem. Dit is niet erg. Paniek, zeg ik toch? Nee. Er staan twee journalisten voor de deur. Oh god, de journalisten? Ze komen allemaal filmen. Ik was de journalisten vergeten. Oh. oh, die laten zich niet zomaar wegsturen, natuurlijk. En dan komt dit uit. Staat straks de halve hand extra vol. En dan denkt iedereen dat wij maar links en rechts bejaarden verliezen. En oh nee. Dan denken ze dat ik een slechte zuster ben, maar ik, ik ben helemaal geen slechte zuster. Ik ben juist een hele goeie zuster. En dan gaat iedereen hele nare dingen over me zeggen en dan raak ik mijn baan kwijt. Zuster Alice, doe eens rustig. En waar moet ik dan op mijn leeftijd nog een nieuwe baan Zuster vinden? Alice. Ik heb een gespeeld. Dus... Zuster Alice, kalmeert u Adem in, adem uit. Ach. We vinden Alan terug, beloofd. Hoe dan? Ik heb precies de goede man voor deze klus. Echt? Absoluut. Aronson. Keur Keuran Aronsson. Hij is de beste man die ik heb. Oh. Niemand is zo alert als hij. Knip het omste beurt met zijn ogen om hij niks te missen. Hij is een keiharde professional. Wacht u maar af. En zij denkt, zij denkt dat ze heel wat is, omdat ze alle grote zaken krijgt. ook alleen maar omdat Leo half hard van de wordt. Helma. Welke commissaris heet er nou helma? Twaalf katten hebt dat mensen. Twaalf? En die beesten zijn constant ziek, of krols of kwijt. Dus moet ze moeten altijd eerder naar huis. Sorry, Aronson, je weet hoe het is. Tuurlijk, Helma, snap ik. Die eenzame dood, die sterft zichzelf niet, hè? En ondertussen zit ik hier, als een of andere verloren sok te hebben. Oh, wacht. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Telefoon, wacht. even. Nee, nee, vertel zo verder. Je moet heel even wachten. Heel even, even. Hallo, ah. Aronson hier. Aronson, waar zit je? Ik heb een klus voor je. Wat? Een klus? Voor mij? Echt? En wel direct. Oh, oh, Leo, dat doet me goed. Oh, daar heb je geen weet van. Daar heb je geen idee van. Ik moet eerlijk zeggen, ik had de laatste tijd een beetje het idee dat je mij niet meer zo. Er is een honderdjarige man zoek. Een wat? Een honderdjarige man. Zoek? Hoezo zoek? Verdwenen op zijn eigen verjaardagsfeest. Nou, dat lijkt me nou eens een mooi klusje voor jou. Ik wil je over een uur op mijn kantoor hebben luchter graag, als het niet te veel moeite is. Maar... Buringen, 2005. Buringen, halte Buringen. Meneer Alan. Meneer, we zijn er. Er hoeft geen bakje kruis. Meneer, uw halte. Moet hoef ook geen halte. Meneer. Excuseer maar, we zijn in Buringen, Alan. Uh, Buringen? De bushalte waar je heen wilde. Ah, ja, Buringen. Dat is mooi, Lennart. Dat is mooi. Je weet zeker dat je hier moet zijn? Ik moet niks. Dat zou leuk Ik moet niks. Sla me binnen. Laat mij jouw koffer maar tillen. Die is zo zwaar koffer. De koffer die je bij je hebt. Ah, ja, man koffer. Oh. Uh, heb je hier familie? Familie? Nee, nee. Er is, voor zover ik weet, geen hotel in Buringen. Ja, dat geeft niks. Geeft niks. Weet je het zeker? Je kunt ook nog wel een stukje meerijden, hoor. Dat is heel vriendelijk van je, Lennart. Maar ik denk dat ik wel prima red. Zeker weten. Het schijnt dat... Honderd uh, procent. Er schijnt hier een vervelende crimineel te wonen. Een vervelende crimineel? Die zijn het ergste. Je bent een makkelijk doelwit voor dat soort types. Ach, ik ben al veel vervelende mensen in mijn leven tegengekomen. Eentje meer of minder zal die uitmaken. En in het ergste geval ga ik dood. Uh, ja. Dat, uh, nou, in dat geval ga ik maar snel mijn dienst afmaken. Laatste rit vandaag. Fijne avond, Leonard. Jij ook. Zo, koffertje. Waar zullen we samen heen gaan? Halt! Grenscontrole. Grenscontrole? Ja, dat zeg ik toch. Vijftig kronen of rechtsomkeerd. Vijftig kronen waarvoor? De Buringen is uitgeroepen tot Nationaal Park. Vanwege alle beschermde diersoorten hier, ziet u. Iedereen die Buringen betreedt moet een bijdrage aan het onderhoud leveren... en anders gaan ze allemaal hartstikke dood. Ik heb van mijn laatste geld een enkeltje Buringen gekocht. Daar heb je het al. Door jouw beroerde levenskeuze zijn er zojuist dertig zeldzame vogels gestorven. Wie bent u eigenlijk en wat komt u hier eigenlijk doen? Wie ben ik en wat kom ik hier doen? Ja, dat zeg ik toch. Ik ben Alan Carlson. Ik ben vandaag honderd jaar geworden. Maar voor mijn leeftijd ben ik nog een gezonde peer. Zo gezond dat ik vandaag uit het raam van mijn verzorgingstehuis ben geklommen. Ah, vandaar de pantoffels en de ochtendjas. Wat lief Dat je je ochtendjas nog aan hebt. En je pantoffels. Nou, ja, kijk mij nou. Zit je kleren in die koffer? Dat zou mij zeer verbazen. Nee, die koffer heb ik... Uh, gestolen vind ik een groot woord. Uh, gestolen? Meegenomen zou ik het willen noemen. Onrechtmatig meegenomen. On onrechtmatig meegenomen. Dat vind ik nou leuk bedacht. Onrechtmatig meegenomen. Die ga ik onthouden. Honderd jaar, zei je, dat is niet niks... Honderd jaar meer dan niks. Ja, ik mag jou wel, Alan, en daarom zal ik me eens netjes voorstellen. Ik ben Julius, maar je mag me Julius noemen. Heb je honger? Ik heb voortreffelijke elandenbiefstuk in de vriezer liggen. Dorst vooral. Kom, het is niet ver. Zie je dat stationsgebouw? Ja. Daar woon ik. Zelf gekraakt met mijn eigen blote handjes. En de bijdrage aan het Nationaal Park, dan? Voor deze ene keer zal ik een oogje dichtknijpen, Alan. Dat is aardig van je, Julius. Heel aardig. <laughs> Onrechtmatig meegenomen. Wij gaan gezellig een ritje maken. Helaas, meneer. Mijn dienst zit erop. Ik ga lekker richting de pannetjes op het vuur. Jij gaat lekker richting waar ik zeg dat jij heen gaat. Nou, nee. zitten. Bus starten. Bus mijn hoofd! Maar ik heb mijn vrouw beloofd om zeven thuis te zijn. Rijden. Rijden! Ja, ja. Nou, waar had meneer heen gewild? Nou, achter dat klappergebit aan die mijn koffer oh. heeft gejat. Ik uh, weet niet wat hij bedoelt. Nou, misschien... Misschien dat jij een keer nadenken met een pistool op je hart. Nee, nee, alsjeblieft. Buringen. Er is een oude band met een koffer uitgestapt in Buringen. Nou, doorrijden dan. Ik mag hier maar vijf. Doorrijden! Kervin? Uh. Uh, bikker hier, baas. Is het gelukt? O, alles uh, verloopt vlekkeloos. Uh, niks aan het handje, het ken je beter. Helemaal toppertje, baas. Waarom bel je dan? Nou, omdat ik weet hoe erg je haat van goed nieuws, uh, baas. De piel, bel maar als de koffer is opgehaald. Ja, uh, uh, ko kofferbakketje, baas. Nou, doorrijden! Branderwijn nummer vier... eh, vij... Acht, weet ik veel. Proost. Op je verjaardag en een vrolijke kerst. Proost. Allee op. Nogmaals bedankt Julius voor dit warme welkom in Beurlingen. Het, het genoeg is geheel aan mijn kant, Alan. Zeg, Julius, heb jij last van die crimineel? Welke crimineel? Ik ben door de buschauffeur gewaarschuwd voor de vervelende crimineel van Buringen. Crimineel, crimineel, dat vind ik wel erg fel hier, hoor. Ik zou me liever een ondernemer willen noemen. Wacht even, ben jij die vervelende crimineel? Ja, de term vervelend, daar kan ik me wel in vinden, Ja. <laughs> recht op het vuur afgelopen. En op de wipsuk. <laughs> en de ben. Tot nu toe ben je een van de leukere criminelen die ik ben tegengekomen. En ik heb wat criminelen ontmoet in mijn leven, jullie Ach, ik zoem op wel eens wat met de waarheid. Dat moet kunnen, vind je? Ja, vind ik ook. Ja, er is wel eens iemand die boos aanbelt en dan zegt, hé, hey, dat is mijn eettafel. Of die zegt, hé, hey, dat is mijn En uh, Dan hebben de mensen er ook wel gelijk in. Maar, maar dat is gek. Nee, nee, die is van mij. <laughs> dus deze tafel? Ja, is ook gestolen. <laughs> en dat wijndrank ook? Zeker. En die paspop? Ja, die ook. Waarom zou je een paspop stelen? Nou, gewoon omdat het kan. Het is een mooie paspop, toch niet dan? Verder bestaat mijn ondernemerschap uit een beetje illegaal alcohol stoken. Ik ga een beetje in het bos van de buren en dat vlees, dat verkoop ik dan een beetje. Ik leen dus wel eens wat bij de buren, meestal ongevraagd, want anders krijg ik het niet. En soms verkoop ik dat dan weer door, bijna nooit per ongeluk. En natuurlijk het onderhoud van het Nationale Park. Maar daar trad maar een enkeling in. Maar dat, dat was gelogen van dat Nationale Park. En die beschermde diersoorten. Zie je, ik ben een vervelende crimineel. Ja, was ik volle hier getuigt, Maar goed, dat mijn geld op was. Ja, dat overhemd, dat staat je trouwens heel goed. Beter dan die ochtendjas. Zeker ook gestolen. Ik zou er alleen niet mee aanbellen bij de buurman. Ja. <laughs> Strekbelberg <laughs> is ja. vervelend, een crimineel. Alle jong! Ja. Doorrijden! Uh, hier, hier is het. Hey, ik zeg toch doorrijden, maar dit is halte Buringen. Al was het halte Disneyland. Ja, stop pas als ik dat zeg. Ja. Hier is de oude man uitgestapt. Nou, doet die deur open dan? Waar is die schuimpek? Ver kan hij niet zijn met zijn leeftijd en die zware koffer. Hé, hey, ja busflikken. Als jij er ook maar één seconde over nadenkt om de politie te bellen, hè, nee. dan ga ik jou opsporen. En dan ga ik hele nare dingetjes met jou doen. Met hele scherpe spijkertjes Geen. en een heel splinterig Geen. plankje. Geen politie. Geen politie. Nee. Rijden! Die oude zo denkt dat hij hier veilig is. Dan heeft hij er mooi even verkeerd gedacht met zijn grijze duivenbek. Bikker hier. Jij door de stroom gehaalde pisvlek. Hé, uh, ik, ik, ik kan het uitleggen, Bas. Ik kan... Kom uh... ja, je muil, stuk anus. Ik had net Ola aan de lijn dat er niemand op het busstation was... en dat er ook geen koffer was. Ja, ik kon er niks aan doen. Uh, het was de schuld van die klote-opa. Die heeft de, de koffer gehad, maar ik ben nu... Herhaal dat eens. Ik kon er niks aan doen. En daarna... Een bejaarde heeft de koffer meegenomen toen ik... De koffer is weg? Begrijp ik dat nou, dat de koffer weg is? Ja, een bejaarde heeft een baas, maar... Hoe dan? Hoe heeft een bejaarde de koffer meegenomen? Hoe? hoe? Omdat ik... Ja, ik... Ik moest heel nodig poepen. Maar, maar de koffer die paste niet in de wc. En toen... Jij moest poepen? Ja, en... En, en toen heeft hij opa, maar ik ben hem op het spoor, Bas. Ik heb hem bijna, hij is, hij is van 200 jaar oud, dus ik heb hem zo ingehaald. Dus geen zorgen, baas, Bikker zit er bovenop. Als jij die koffer niet heel snel terughaalt, dan kom ik naar je toe met een kist vol spijkertjes. En je weet hoe creatief ik ben met spijkertjes. Maar dat mag helemaal niet van de politie, Bas. Vanwege je huisarrest, toch? Haal die koffer, Bikkerwasser.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 Manon Blaas en Raymonde de Kuyper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer en Wart Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke Von Zaher. Anne Lichthardt en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN Vara-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week, deel 4. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.